Ik was een beetje dom. Ik deed mijn werk. Ik ging naar kerk. En s'avonds graag een blokje om. Daar kon ik niets aan doen. Ze was nog mooi dan de maan. Haar haren rood, haar ogen groen. Het was een lust haar te zien gaan, daar kon ze niets aan doen. Toen kwam ik bij haar ouders thuis. Haar vader was in goede doen. Hij was een echte, rijke luis. Daar kon hij niets aan doen. Toen huilde zij haar spijt. Haar hoofd tegen mijn schouder, want ik was ietsje ouder. Dat gaf haar zekerheid, daar kon ze niets aan doen. Toen zijn we weggegaan, haar hand lag in de mij. Mijn grove om haar kleine, ze was nog mooier dan de maan, daar kon ze niets aan doen. En toen, daar kon ik niets aan doen. En toen, dat kon ik niet haal. Huh?